Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Ho, ho. Laten we met het NOS-journaal. Bij een jubelier in Maastricht zijn 150 horloges gestolen... van dure merken als Cartier en Rolex. De waarde van de buit wordt geschat op 1,3 miljoen euro. Twee gemaskerde inbrekers sloegen in de nacht van maandag op dinsdag toe. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze een ladder tegen de gevel zetten... en via de bovenverdieping naar binnen gingen... Van de daders van de inbraak in Maastricht ontbreekt elk spoor. De actiegroep We Gaan Ze Halen komt zonder vluchtelingen terug uit Griekenland. De groep ging vorige week op weg naar Athene om 150 migranten mee te nemen naar Nederland... die onder slechte omstandigheden in opvangkampen zouden zitten. Maar volgens de organisatie wil de Griekse regering niet in gesprek. En dus komt de groep We Gaan Ze Halen nu met lege auto's terug. Door de aardbeving van vannacht op Sicilië zijn minstens 10 mensen gewond geraakt. De beving met een kracht van 4,8 werd veroorzaakt door de vulkaan Etna... die maandag uitbarstte. Daarna zijn er al zo'n duizend aardschokken geweest op het Italiaanse eiland. De luchthaven van Catania is sinds gisteravond wel weer open. De 5 miljoen euro die Maten van der Weijden inzabelde... met zijn zwemtocht is gebruikt voor 12 kankeronderzoeken. Dat is er één meer dan van tevoren gepland door het succes van de actie. Van der Weijden zwom in augustus in 55 uur... 163 kilometer van de route en moest toen opgeven. Het geld wordt onder meer ingezet voor onderzoek naar dikke darmkanker... kinderkanker en leukemie. Vanavond blikt Maten van der Weijden in een programma op NPO1... terug op zijn zwemtocht. Het weer nog, de bewolking overheerst vanmiddag, maar het is wel vrijwel overal droog. Vooral in Limburg schijnt ook wat zon. Het wordt 5 graden in het zuidoosten tot 9 graden in het noordwesten. Vannacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen grijs, maar opnieuw in het zuiden soms wat zon. Het wordt dan zo'n 5 graden. Dit was het NMS Journaal.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 The weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned when down Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in a storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow We finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight.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 me tight. All the way home, I'll be warm. The fire is slowly dying and my dear, we're still good -bye. But as long as you love me so, let it snow. Oh, ho, ho. You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 Nog een keer scheldend bovenaan de trap gestaan En geschreeuwd, flappie was van mij Nog heel lang voor het raam gestaan Maar het hokje stond er maar verlaten bij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 a different kind of sound I let my troubles go cause everything is possible Wens wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. De ballen komen naar beneden, de boom die staat al klaar. Over een week of drie vieren wij het nieuwe jaar. Maar ik wil hier niet blijven, ik wil liever met haar weg. Dus ik bel snel mijn mobiel op en dit is wat ik zeg. En Jij en ik in een chaletje, we genieten van elkaar Een witte kerst en een gelukkig nieuwjaar Zij kan niet weg, want ik moet werken voor mijn geld Ik leg de horen op de haak en voelde mij verwerken stuf Maar ik heb best wat centjes en ik hun haar, zoveel meer Ik pak de telefoon en vroeg haar nog een uur Ga je mee, hey, ga, je mee met met kerst, kerst, hey, ga je mee met mij op kerst, kerstvakantie? Dan gaan we met z'n tweeën lekker doen in de sneeuw. Lekker dollen in de sneeuw. Ga je mee met mij op kerst, kerstvakantie? Dan gaan we met z'n tweeën van de berg op met een slee. Jij en ik in een chaletje. We genieten van elkaar een witte kerst in een gevoel. Elke dag apriski en dan al lekker naar bed Ik voelde mijn koningin, zij was mijn koningin Wat een mooie kerst, een schitterend begin Hey ga je mee, hey ga je mee Hey ga je mee met mij op kerstvakantie. Dan gaan we met z'n tweeën lekker dollen in de sneeuw Hey ga je mee met mij op kerstvakantie. Gaan we met z'n tweeën van de berg of met een slee? Jij en ik in een soletje. Fijne dag. Merry Christmas